De omstreden mediawet die morgen van kracht wordt in Hongarije... geldt ook voor buitenlandse journalisten. Een speciale mediaraad houdt voortaan in de gaten... of er over Hongarije wel objectief en moreel verantwoord wordt bericht... zoals de regering het noemt. Kranten en websites die niet aan de regels voldoen... kunnen hoge boetes krijgen. De mediaraad krijgt het recht om journalisten en internetmedia... wereldwijd te vervolgen. Binnen de EU zijn er bedenkingen tegen de nationalistische koers van Hongarije... dat vanaf morgen een half jaar voorzitter is van de Unie. De popsong die dit jaar het meest is gedraaid op de landelijke radiostations in Nederland... is Hey Soul Sister van de Amerikaanse band Train. Het nummer was ruim 4600 keer te horen op de publieke en commerciële zenders... Dat blijkt uit de Airplay Top 100 van het bedrijf Soundoware... dat onder meer voor de muziekindustrie registreert... welke muziek wordt gedraaid op radio en tv. Op nummer 2 van de lijst staat This Ain't a Love Song van Scouting for Girls. En op de derde plaats staat A Night Like This van Caro Emerald. Dat nummer was de meest gedraaide Nederlandse plaat. Het weer. In grote delen van het land kans op dichte tot zeer dichte mist. Rond middernacht kan het overal, behalve in de kustprovincies... door bevriezing opnieuw glad worden. Morgen overdag druilerig en een graad of vier. Dit was het NOS-journaal. abb verkeersinformatie In het hele land, behalve in het westen... komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Ravenstein en Knopend staat 4 kilometer file.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 Een goede avond. Welkom bij aflevering 5 van het kook-en-eetprogramma Manjare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. Stevast en ook dus vanavond op Oudjaarsavond met een extra feestelijke uitzending vol hapjes en drankjes en hopelijk heel veel reacties van uw kant. Stuur uw mail, uw vragen, uw opmerkingen naar manjare.nl of ga naar onze website www.radiomanjare.nl En daar staan ook de recepten van deze uitzending, de reacties en andere wetenswaardigheden. In deze aflevering van Manjari blikken we terug op 2010... met het echtpaar Paul en Shirley Vagel... van de bekende cuisiniersfamilie Vagel. We richten samen een klein monumentje op... voor de overleden broer en chefkok John Vagel. Dat doen we zo meteen. Verslaggever Chris Baima, die dook de keuken in... met cabaretier en schijfster Paulien Cornelissen. Taal is zeg maar echt haar ding, maar de Oostenrijkse kneudel... Is haar passie iemand aan tafel die weet wat een kneudel is? Ja, dat weet ik. Een meelbal. Heel goed, Paul. <lacht> ik ben groot geworden met een kwetsenkneudel. Dat is een kneudel met een kwetser in. Nu zie ik een hele grote verbaasde blik van Nicolaas nee, Kleij. ik zat aan de nokkie op het Italiaans denken. Dat ja, zal hetzelfde zijn. Ja, het nou, is, nee. Inderdaad, we nee, zijn wel verwant. Het ja. is verwant deeggerecht. Daar gaan we straks horen, want Paulien Cornelis heeft namelijk Oostenrijks bloed. Dus die maakt kneudel. In de proeverij gaan we het vandaag hebben over bubbels. Dat doen we met de man die we net al hoorden, wijnkenner en schrijver Nicolaas Kleij. Van de supermarkt wijngids. Hij vertelt over mousserende wijnen, waarvoor hij nog wel eens om wil fietsen. Niet alleen champagne. Maar ook cava, prosecco en andere bubbels komen vandaag aan de orde. En onze kookboekervanaat Jona Freud, die er iedere keer bij is. Zij heeft zich verdiept in een gerecht dat al jaren kampt met een imagoprobleem. De huzarensalade. Iedereen kent het, bijna iedereen vindt het lekker. Maar bijna niemand durft erover te praten. Wat is er aan de hand met de huzarensalade, Jona? Ik denk vooral dat men vergeten is dat je het, het lekker zelf kan maken. Maar de ideeën wordt toch wel pratter met zo'n rolletje ham en zo'n ei. De huzarensalade is volgens mij echt uh, teruggeworpen als snackbarvoer inmiddels. Je koopt een huzarensaladeje, toch? Dat is ja, het, in zo'n plastic bak. In zo'n plastic dat. bak en dat is natuurlijk en meestal is dat helemaal fijn gemalen. En dat moet absoluut niet met een huzarensalade. Juist. En zelf een huzarensalade maken, ja, het is heerlijk. Maar wat jij gaat doen, en, en daar ben ik ongelooflijk benieuwd naar, want het staat hier al vrij dreigend op tafel. Jij gaat vandaag in, in minder dan een halve minuut ter plekke met een staafmixer mayonaise maken. Zonder een lamme arm te krijgen dus, ja. Echt waar, en, dat ja. is, en zonder dat het gaat schiften en, en gaat oh. scheiden. Nou, ik hoop nu dat het lukt. Kijk, jij gaat nu zo introduceren dat, dat het straks helemaal misgaat, denk ik. chef Paul Vagel, heb jij daar vertrouwen in, in deze methode? Die zij hier straks. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik kende deze methode niet. Totdat ik hem één keer heb zien maken door de uitvinding van het zijn noemen. Absoluut. Joe Braakhekker. Jo, braak daar Braakhekker ik voor de de, ja. ja, die. Ik was een keer met hem in een... Uh, en moesten we optreden ergens met koken. En toen ging hij mayonaise maar staat niks. En ik had een nooit gezien. Hij mikte alles in een beker met dat ding erin. Ja. En het ging allemaal goed. Ja, en, en dat... het bijzondere is ook dat het normale mayonaise maak je alleen met de dooier. Maar ja. hier gebruik je het hele ei. Okay, nou we ja, gaan dat straks... heb ik vroeger ook wel eens gedaan uit zuinigheid. Ja. Thuis was, dacht ik, kijk in het restaurant heb je altijd wel, wel een plooi voor de tijwit. Ja. Maar thuis niet, dus dat is ja. ook zonde. Ja. Ja. Laten, we even, ja. laten we eventjes gewoon, gewoon teruggaan naar misschien wel een horrormoment in ieders jeugd. Nicolaas, begin bij jou. Huzare salade, heb je daar een herinnering aan? Ja, mooi. Met zo'n klok van streepjes paprika die dan op 5 voor 12 staat. <lacht> want dat hoort er ook op. Daarom maak je hem ook zelf om dat erop te doen. Oh ja, en dat ja. werd bij jullie thuis dus met, met, met paprika gedaan? Ja, want, want mijn er waren ook mensen kon, die dat nee, met ketchup deden, hè? Ja, nee, die kon het met, uh, met paprika... En die kon keurig ouderwets uh, recepten maken uit uh, wanneer en aanverwante kookboeken. Oh, de echte klassieke kookboeken ja. die stonden ja. bij jullie dus in. Dus ik de kan kopen. niet goed koken, maar dingen als ragout en huzarensalade en nog een aantal uh, dingen. Ik, dat heb ik al als lagere schooljongetje geleerd. Ik begrijp eigenlijk dat we hier spreken over een heel gelukkige jeugd. Ja. Zoals, je nu, zoals je er nu over praat, ja. is er helemaal geen trauma. Dan ga ik naar Shirley. Shirley, heb jij herinnering aan de huzarensalade? Nou, mijn herinnering is vrij recent. Want ik heb uh, twee weken geleden gehoord dat we hier vanavond zouden zijn... en dat wij een huzarensstukje uh, voorgeschoten zouden krijgen... Ja. in de vorm van deze salade. En toen dacht ik... Eigenlijk heel erg. Ik heb nog nooit een huzarensalade gemaakt. En toen dacht ik, nou volgens mij weet ik wel ongeveer hoe dat moet. Dus zonder dat na te kijken heb ik uh, getracht het te doen. Alleen de snijtechnieken, dat is me al niet goed gelukt. Maar Over het, was... het algemeen doet jouw man dat waarschijnlijk, of niet? Dat snijden? Dat denkt iedereen, maar ik ben ook ja. eens alleen in de keuken. En met, veel plezier, met ja, veel plezier. En in dit geval, ze, geef ik toe, is die huzarensalade niet goed gelukt. Want hij was gewoon te grof. De hij was te... wel lekker. Was, was de, wel smaak lekker. Goed. Daar gaat de smaak goed? De smaak was heerlijk, want ik ja. heb hem mogen proeven. Ja. <laughs> ja, hij kijkt heel liefdevol erbij. Dus dat is helemaal goed. Uh, lieve luisteraars thuis, het zou heel erg leuk zijn als u trauma's... omtrent de huzarensalade, maar ook prachtige momenten uh, hm. aan ons mailt. U mag ook... Ook vragen stellen, opmerkingen maken over alle onderwerpen die vandaag ter tafel komen. En doe dat dan. Schrijf dat dan naar manjare.ntr.nl. Vorige keer, vorige maand, hebben we ongelooflijk veel reacties gehad. En dat vinden wij heel erg leuk. Die reacties staan ook op onze website. Dus doe dat vooral. 2010 was een veelbewogen jaar voor Paul en Julie Vagel. Bij Paul in het dagelijks leven chefkok van het Arsenaal in Naarden... werd in maart darmkanker geconstateerd. Hij ging de medische molen in... Hij is daar nu weer uit, overigens. Dit najaar overleed zijn broer, John Vagel... die tot zijn zeventigste chefkok en eigenaar was van Toucour in Amsterdam. Een beroemd restaurant. En tussen de bedrijven door runde het echtpaar Vagel, Shirley en Paul... samen hun table d'hôte aan huis in Vreeland. Ja. Leuk dat jullie er zijn vanavond. En in leven en welzijn. Want, Paul, het gaat goed met je. Ja, ik ben, uh, voor zover het mogelijk is, helemaal genezen. Ja. Ik heb geen uitzaaiing, alles is helemaal uh, prima, alles doet het weer. En ik ben heel gelukkig. Ja, dat kan me voorstellen. Jullie ja. is ook heel gelukkig. Ja, natuurlijk. Het is een jaar van zoveel span, met zoveel spanning geweest. Mentaal is deze ziekte gewoon heel zwaar. Maar we zijn heel blij dat we nu, een jaar later, in een hele andere positie zijn. En ja. uh, gaan het nieuwe jaar heel positief in. Ja. ja. Uh, wij wilden eigenlijk vandaag beginnen met een, een klein monumentje op te richten voor jouw broer John Vagel. Hij is 80 jaar geworden. Hij was uh, de oudste van de broers Vagels, Vagel. Ja. Negen broers en één zuster. Ja. En, jongste. Uh, de jongste? De jongste. En de oudste was Jon dus. Ja. Uh, hij, uh, al die, acht van de negen broers zijn achter de kachel terechtgekomen. Ze zijn ja. allemaal de horeca ingegaan. Ja. Ze hebben uh, ja, ontzettend veel betekend voor de, voor de Nederlandse culinaire uh, ja. uh, wereld. En hij werd de stamvader van de naoorlogse eetcultuur in Nederland genoemd. Zien jullie dat zelf eigenlijk ook zo? Stamvader? Nee, dat zien we niet. Dat is natuurlijk... Ja, daar sta je niet bij stil. Je werkt gewoon. En uh, ja, mijn broer Frans, die ook helaas heel verleden, die, uh, die kwam als eerste met, het, met de bistro. En, uh, ja, dat die bracht heeft... de bistro eigenlijk naar Nederland? Ja, ja, de dat eerste bistro. bistro in Utrecht, bistro Chez François. Bij de Fransen. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, de, ja, god en ik ben natuurlijk... Ik was een van de eerste jongens die stage ging lopen in een drie sterrenrestaurant. Toen was ik uh, twintig. Dat is dus praatje over uh, zeven, 47 jaar geleden. En ja. bij welk restaurant was dat? In de L'Eustot de Beaumanière, in de Provence. Dat was natuurlijk al behoorlijk uniek. Dus toen kwam ik terug. En uh, had ik allemaal gerechten die uh, toen nog in Nederland uh, onbekend waren. Zoals? Nou, Karen en Jo dat maakte niemand, want we hadden wel letjes, maar niet en ze heel gebraden. We hadden de beurre blanc, we hadden de coquilles Saint en Jacques en vermoed, ja. uh, polaroze crivies dat was het gerecht. Ja. En uh, ja, kijk, Maar je... feitelijk bracht bracht de familie Vagel de Franse keuken naar Nederland. Dat is toch niet te veel gezegd? Ja. Nou ja, ik vind het een heel leer om dat, dat te horen. Ik heb mijn vader natuurlijk gewoon een hotel, cafés, restaurant met mm. klees en bitterballen en huzarensalade. Oh, die hadden jullie al? Ja, die ook. ja die, en die werd <laughs> zelf gemaakt, kan ik je wel vertellen. Maar niet meer zoals nu. Nee, nee, nee. Maar goed, de Franse keuken uh, brachten jullie naar Nederland. Nee. En John was een beetje, hè, de, de stamvader was ook de oudste. Ja. Uh, hij, hij stond bekend als een man die al, alle sausen zelf maakte. Daar, ja. daar kwam geen, geen ander in de keuken kwam eraan, hè? Nee, John was heel erg, die kon heel slecht. Ook de Twils bij de koffie mocht, maak, was hij de enige die ze maakte, mocht niemand maken. Maar ik wil wat de anders vertellen reserve, over John. Dat... Kijk, John is in 1930 geboren, als oudste. En uh, John is al heel vroeg heel verantwoordelijk in de restaurants van mijn vader. Hoe en... vroeg is dat dan? Gewoon echt als nou, kind? Nou, of? toen hij 15 was, toen moest, had mijn vader behalve zijn restaurant in Utrecht ook nog de paviljoens gepacht van een, van een expositie in Apeldoorn, Bloemenberg en Bos. En toen reed John al met de auto dagelijks heen en weer met schalen, met eten en zo. En uh, toen hij 19 was, hij was in 1948, heeft hij stage gelopen in Parijs. Bij René Vio, dat was uh, Reledica in de Les. Dat had toen twee sterren. Dus hij was al heel jong uh, met die keuken bezig. is nog steeds bekend geloof ik, toch? Nou, hij vertelde dat ze daar een tongspecialiteit had, hadden. Daar gebruikte ze 18 pannetjes voor, of één oh. gericht. 18 pannetjes. <lacht> daar moet je nu niet meer aan denken, <lacht> natuurlijk. Hè? Maar John heeft natuurlijk... ja Het was uh, ook een hele lieve broer, maar die heeft het niet, niet makkelijk gehad. En in Mij welk is... opzicht? Zakelijk heeft hij die makkelijk gehad? Ja... Dat ook, maar dat komt vaker voor. Maar... Ook in de familie Vagel? Hij heeft toen een uh, de hotelschool gedaan in Den Haag. Hoge dat was toen nog één jaar. Kun je, dat kun je niet meer voorstellen. Mm. Eén jaar een hogere hotelschool. Maar mijn vader had ook een deftig restaurant in Utrecht. Cambridge. Daar mochten wij ook niet komen. Dat was te deftig voor ons. <lacht> en, uh, en ik weet wel dat John... Dat, John kreeg dat uh, op zijn, Hoe zei maar regelen allemaal daar? 40 man in dienst... En ik, ik was natuurlijk piepjong We zijn ik ben Je bent broer 7, hè? Ja. ja. Maar ik herinner me dat hij altijd op zijn donder kreeg van mijn vader: dat hij niet zo goed deed. En, en deed hij het ook niet goed? Nee, dat, dat kan ik niet was, beoordelen, maar mijn vader was, was gewoon een sigaar. lieve, was gewoon, nee, liever toch lastige man. <laughs> ja. Wat voor man was John eigenlijk? John, ook een lieve en lastige man. Ja, John is heel lief, ja. Ja? ja. Daarom is ook onze samenwerking niet goed gegaan omdat we elkaar niet aanvulden, waar allebei even lief <lacht> <lacht> mag, mag ik dat zeggen, Shirley? Ja. <lacht> Shirley, vertel eens, vul dit eens aan, Shirley. Ja, wat moet ik hoe, zeggen? Ja, hoe, hoe, zie jij, hoe, hoe heb jij John uh, gezien? Nou, ik ken Paul beter dan, uh, dan ik John heb uh, gekend het lijkt me Paul logisch, want paal is je man. Het zou raar zijn als het andersom was natuurlijk. De Vagels is een hele lieve familie. Dat heeft me eigenlijk vanaf het begin af aan heel erg verbaasd. Want ik heb heel goed, uh, was ik bevriend met Gerard en Martin. Nou ja, allebei natuurlijk overleden, vreselijk genoeg. Maar die waren ook zo lief. Het is een hele lieve familie. En ja, dat, dat, dat vond ik heel opmerkelijk voor zo'n bekende familie. Ik ben gewoon een foodfreak. freak. Al waarschijnlijk vanaf mijn geboort, geboorte geweest. Ik ben geboren eigenlijk als slagersdochter. Ik ben ook echt een vleesmens. Ik weet niet of je vegetariërs mm. bent, maar ik ben echt een vleesmens. Maar, nou, heel nogmaals, weinig, ik zie heel weinig de handen de lucht in. Ja, Ik had, had zo'n bewondering voor de familie Vagel. Ja. Buiten dat zijn, zijn ze gewoon heel lief. Wat eigenlijk wel opvallend is, want als we tegenwoordig een chefkok zien... bijvoorbeeld op televisie... Ik weet niet uh, of dat beeld dan helemaal deugt... maar dan zie je voor het al, uh, over het algemeen scheldende, kwaaie... Uh, zwaar gefrustreerde types uh, uh, schreeuwen. Nou, dat is eigenlijk volledig achterhaald. Kijk voor de televisie, het zal wel scoren. Maar ja, begrijpen doe ik dat ook niet, hoor, want door Rob Kranenborg is een goede vriend van... Me en ik vind het een fantastische kok. Ik begrijp niet dat hij dat doet. Bijvoorbeeld even een man een paard te noemen. Ja, dat hij wat is doet? Dat hij in televisie... Dat, dat is zo negatief, zo... Uh, zo uh, leden doet tegen die lieve amateurs... die je toch maar uh, een kop op het hakblok leggen... Ja. door op televisie te ja. gaan hobbyen. En doet het zo leuk om voor de verandering... juist heel vriendelijk te zijn. Misschien moet je het scoren. Ja, ik, ja. ik heb wel eens... waarom maak je niet het programma? Want er zijn zoveel goede amateurkoks in Nederland. Ja. Waarom had die niet voor de tv en die ga je helpen? Van nou, als je nou een zus doet en zo doet, dan zou het beter gaan. Dat is toch, dat lijkt mij veel leuker, maar op een of andere manier moet je Nors kijken en, uh, en, ja. en, uh, en afbranden. Ja. Nou, ik heb het idee dat de laatste twee maanden dat het iets beter gaat. Dat ze iets vriendelijker zijn. Dat het worden. humeur wat opklaart onder de ja. televisiekoks. Ja, dat ze, ik denk dat ze wat te horen hebben gekregen. Maar <laughs> ik vind het heel erg slecht voor ons vak. Ja. Toen als je toch een zoon of dochter hebt van 14, 5 jaar, die zet ik wel de in. En je kijkt naar zo'n programma en dan de jongen, wordt toch lekker lood, een loodgieter busje voor je. Je laat ja. ja, je toch niet je gekker worden. Ja, ja, ja. <laughs> we, we waren eigenlijk bij John. En John wilde nooit afgerekend worden op, op één ja. Uh, maar hij had wel degelijk een gerecht waar hij heel beroemd mee was. Kalfsniertjes. Nou, hij was überhaupt heel N met beroemd. Met mosterdsaus, hè? Ja. Dat was toch echt zijn gerecht? Dat was zijn gerecht. Maar hij was ook heel erg goed. Hij was eigenlijk heel goed in orgaanslees. En patés. Kijk, dit is een beetje uit, patés. Maar John kon vroeger ja. heel goed patés maken. Echt die Franse ja. paté de campagne. Zo die Heerlijk. dingen die je niet meer ziet. Kom ja. kon die heel goed. En, uh, en wat hij heel goed kon verwennen, dat was... Uh, als je bij hem at, dan. Uh, mm. <laughs> ik zei, Sean, je moet me rustig aan, ik hoef niet zoveel. Nee, het moest allemaal royaal. En, en dan kwam hij aan tafel ja. met zijn mm. strakke buis aan. Ja, en. Uh, ja, wat ik het mooiste. Een van zijn mooiste uitspraken een keer die ik gelezen dat hij vertelde dat hij altijd heel erg goed oplette hoe gasten het restaurant verlieten. En als hij dan. dan keden ze na en als ze dan bijvoorbeeld. Uh, de armen om elkaar sloegen. Dan dacht ik, ja, goed, nou, ik heb het goed, ja, goed gedaan Dat <laughs> vond ik wel heel erg leuk. Nicolaas, heb jij, heb jij ervaring eigenlijk met. Ja, uh, ik zat door de niertjes ook te denken. was een keer een proeverij en John zou zijn niertjes maken. En het waren allemaal nog wat wijsneuzerige wijnkenners. iemand zei van, oh, nou John. Toch een vleugje urine in die niertjes. Waarop John bromde: Ach, man, zei ik niet. <laughs> ja, maar het was natuurlijk. Dat, dat kan ook bijna niet anders, omdat hij gebruikte niertjes in het vet, hè? Ja, dus die en kun je dus niet spoelen. Kijk, normaal als je een nier heb, nou ik kan dat misschien niet zo, maar in principe moet je altijd spoelen. Maar als je in het vet krijgt, dan kun je ze niet spoelen. Nee, dus dan maar is dat is weer de attractie van het gerecht Als je in het vet gaat, dan het vet afhaalt en dan snijdt. En dan met die saus. Ja. Jona, ja. jij kende John ook, denk ik? Ik heb jarenlang tegenover hem mogen werken ja. natuurlijk. Mijn winkel Want heeft daar jarenlang de tegenover De koophoekhandel zat tegenover toekoer. Ja. Ja. Nou, ja, ik zie dat beeld altijd voor me dat hij altijd ook Hij stond zo graag in de deuropening. Ja. Hij stond heel graag, als hij niet ja, maar... achter die kachel stond... en dan stond hij inderdaad lekker in de deuropening... met iedereen ja. een beetje een praatje te maken. De negen ja. straatjes in Amsterdam, hè? dat ja. was de locatie waar en hij En ja. tot laat in de nacht, hè? tot drie, ja. vier uur. Hè? Ja. Het ging niet door? Ik, ik uh, kende hem uh, ook wel als Bourgondier. Ik ben er ook wel eens wat later op de avond binnengevallen... en toen kreeg ik ja. toch nog een bord eten. Een ja. heel goed bord eten zelfs. Dat ja, hoort ook zo. En niet. hij hield zelf ook van eten en drinken. Is hij ook tot zijn laatste dagen Bourgondier kunnen blijven? Ja, want, want hij... is hij... op zijn tachtigste overleden. Nou, hij, had, hij was verhuisd naar Frankrijk. En dan had hij, in zijn huis had hij twee keukens. Hij had zijn eigen keuken en dan mocht Toosje en zijn vrouw ook niet komen. <laughs> en hij, hij, hij deed gewoon even het restaurant. Want dus ze ging iedere dan naar de markt. En ging die inkopen doen. had ook altijd, ik las de vian, had hij in huis. had coquette bitterballen zelf gemaakt. Als hij bij wijze van spreken ontvallt binnen zou vallen... Had hij zoveel mis aan plas dat hij dat je binnen nu acht gangen kreeg. En Maar deed hij dat ook? Kwamen ja. er ook zoveel mensen over de vloer? Nou, in het begin wel heel veel. Want hij had natuurlijk heel veel uh, vrienden in Nederland en bekenden van de zaak. En die, zijn allemaal, die kwamen allemaal braaf, één of twee keer per jaar bij hem langs. Maar ja, dat zijn toch dingen die verwateren. Ja. Maar het is eigenlijk fout gegaan van het moment dat hij uh, niet meer zo lang kon staan. Dus je kon hij niet meer in zijn eigen keuken. Dus toen was zijn ritme weg. Ja. Kijk, als je zo het was lang. Was er ook niks meer aan misschien? Ja, maar als je zo lang een, uh, in, het, in de horeca hebt heb je, je hebt een bepaald ritme, dat moet, je, dat moet je niet stoppen. En hij heeft gewoon het ritme altijd aangehouden. En uh, nou, op een gegeven moment kon hij niet meer zo goed staan en lopen. Dus toen kon hij ook niet meer koken. Ja, het was, toen kreeg hij ook heimwee. Toen wilde ook naar Nederland terug. Maar toen, vanaf dat moment is het eigenlijk uh, heel snel gegaan. Ja. Want wij zijn in uh, mei nog bij hem geweest, vorig jaar. Ja. Uh, en toen, toen ging het al iets moeilijker. Maar toen kookte hij toch nog. En kookten we kookten samen in die keuken en... Uh, en nou ja, hij is in november overleden toen ja. we na, na vier maanden in het ziekenhuis gelegd hebben. Oh, ja. vier maanden in het ziekenhuis gelegen. Ja, eerst in, ja. Een, eerst in Pertuis, waar hij vlakbij woonde. Toen in Exxon-Provence, toen we terug naar Perthuis. En oh. toen heeft een broerton hem naar Nederland gehaald met ambulance. Althans, niet zelf, maar ja. <laughs> toen is ja. met ambulance naar Nederland geweest. Hij in het leopold gekomen. En vervolgens in het VU en daar is hij overleden. Ja. Hij is tachtig jaar geworden... Uh... Er zijn nog gelukkig wel een paar vagels over. Jij bent een van de Still Going Strong vagels. Nee, ja, geval, ik ben de laatste zelfs. Je bent de laatste vagel. Ja. En wat ik zo opmerkelijk eigenlijk vind... is dat die vagels die hebben gewerkt in dertig in toonaangevende restaurants in Nederland... Ja. Ze zijn zeer bepalend geweest ja. voor, voor culinair Nederland. Maar die vagels hebben hun dynastie... dat is nee. niet uitgebreid. Het nee. houdt een keertje op zelfs. Hey. Nou, het houdt inderdaad op. En dat is, uh, dat waarom kom... is dat? Nou, dat komt toch omdat we in een tijd uh, zijn begonnen. dat je als kok uh, nog uh, 80 uur in de week werkte. Ik heb jarenlang uh, zes dagen in de week uh, s'morgen om half tien de deur uit, s'nachts om één uur thuis. Dat heb je kinderen ook gezien. Die, zijn, die worden daar niet enthousiast van. En het uh, dus, ja, vak is natuurlijk eigenlijk steeds leuker geworden. Ik had, ja, ik heb de mooiste tijd meegemaakt, vind ik zelf, gelukkig. He, de mm -hmm. Nouvelle Cuisine, waar iedereen wel op scheldt. Maar als kok was dat de meest fantastische tijd die er was. Omdat je mooie kleine hapjes kon maken, of wat? Nou, omdat gasten met je meegingen. Het was nieuw. En de gasten waren heel sportief. Die ja. aten gewoon braaf om wat je had bedacht. Ja, ja. Nee. Dat was gewoon geweldig natuurlijk. Shirley, hoe, hoe, jij wist toch toen je in dit huwelijk stapte... dat je met een kok uh, ging trouwen, hè? Dat was wel bekend, neem ik aan. Want je zegt, ja. ik, ik bewonderde de vagels. Dan wist jij toch ook dat dat weken waren van ja, 80 uur? Dat is waar, maar wat natuurlijk toch echt gek is te ervaren... dat het ook dat het echt zo is. <lacht> hij gaat gewoon s ochtends om negen half tien de deur uit. En hij komt s'nachts om half één thuis. Nu werk ik zelf al met heel veel plezier... 33 jaar voor de KLM. Gelukkig in wisseldiensten. En mijn favoriete dienst begint s middags om half vier En eindigt om 12 uur. Dus wij hebben meestal onze aperitieve uurtje om half 1. Helaas ja. ook niet alleen een drankje, maar ook een hapje. Dus dat is voor onze lichamen niet altijd even goed. <laughs> maar dat is wel het gezelligste uur van, van de dag. En ja. dat heeft een ander smiddags om 5 uur. Ja. Ervaren jullie dat je een, een hoge prijs moet betalen eigenlijk. Voor zo'n zo zo leven in de horeca? Nou laat het wel, omdat je nu wat collega's meemaakt die van mijn generatie... die, die ook uh, sneuvelen. Hè. Ik bedoel, van Hermsen is heel erg ziek geweest. Hij heeft snokdarmkanker gehad. is gelukkig genezen. Mm -hmm. Nou, Kaspijk is natuurlijk nu heel erg ziek. Ja, jij bent zelf heel erg ziek geweest. Ik ben zelf natuurlijk ziek geweest. En dan ga je... Toch verbanden. leggen. Hoe kan dat nou? En, uh... en dan? Waar kom je dan uit? <coughs> nou nergens, ik weet het niet. <laughs> nee, maar niet ik, weet wel, ik weet wel dat het natuurlijk een. De... Je, je betaalt eigenlijk in, in, in jullie vak gewoon een. Dan moet je echt een groot offer doen. Ja, maar dat ervaar je niet zo omdat je zoveel terugkrijgt. Kijk, je hebt toch iedere avond die gasten die, uh, die het leuk vinden om bij je te zijn. Uh... Je werkt met jonge mensen toch... Uh, ja. Ik denk dat wij toch nog een van de weinige beroepen zijn... waar echt veel passie is, ook nu nog. Nee, want, want, want kijk, ik, ik begrijp dan nog wel dat je... Want je bent 68, hè? Ja. Dat, ma dat mag ik wel zeggen. Ja, nu, dat heb ik trouwens al gedaan nu. Nee, dus ja, natuurlijk, mensen. Je bent 68... Uh, je hebt zo'n carrière achter de rug. Je hebt het arsenaal al jaren onder je hoede. Je bent uh, zeer gelukkig met Shirley. Je hebt, uh, je hebt dar darmkanker overwonnen uh, ja. de afgelopen, het afgelopen jaar. En dan hebben jullie ook, potverdorie, nog een table dood aan huis. Dan gaan jullie daar ook nog een beetje staan koken. En, en, en serveren en doen. Ja, maar dat is heel leuk. <grijg> ja, <totstuk> ja. Is dit een oude dagvoorziening? Of hoe moet ik, hoe moet ik dit laten? Het zou zomaar kunnen. <laughs> oh, jij ja, moet het maar vertellen. Want jij kan dat. hoe het komt dat we dat doen. Dus dat ja, een reden natuurlijk. Ja. Nou, wij, wij woonden in Amsterdam. Drie hoog. Prachtige flat. Maar met een balkonnetje van twee vierkante meter. En in de zomer waren we veel op het water. Op ons lieve woonbootje. Op de Kaag. Maar alle winters was ik heel ongelukkig. Ik miste zo dat water. En we waren dus op zoek naar een permanente locatie aan het water. En wij iets wat, we, nou ja, wat, wat haalbaar was, laat ik dat zomaar zeggen. En wij vonden een heel lief pandje aan de vecht in Vreeland. En dat bleek dus een oude... Ja, Snackbar te zijn, cafetaria. De en, familie Vagel baat nu ja. een snackbar uit, begrijp ja, ja. Het <lacht> ja. gaat echt goed met de diners. we zijn weer bij de huzaren slaan. Niet, <lacht> zozeer, <lacht> niet zozeer met die huzaren slaan. Toen mij een plastic oh, bak. Al <lacht> oh, wel, misschien na, nou, wel, Jona. Ja. Maar met, ik begrijp dat jullie toch wel even naar een ander niveau hebben getild. Ja, inderdaad. En uh, Natuurlijk, wij wilden zo graag daar wonen. En de gemeente Loenen, waar Vreeland onder valt, zei... meneer Vagel, u mag daar best wonen met uw vrouw. Mits u iets van horeca... Is dat een woon-horeca-bestemming op het... uitvoert. Dat is de slim van de, Wat slim van, de, van die Ja, dat was slim. En het is ook met veel Lonne. plezier dat we daar toch uh, op in zijn gegaan. We hebben er alleen iets te weinig tijd voor. Omdat Paul toch zijn zaak heeft en ik ook mijn baan. Dus zo twee, drie keer per maand uh, hebben we... Wat gaan jullie gasten? en ik nog in best dag. veel. Ja. Want hoeveel ja. sta je nog in het restaurant en ook in het arsenaal? Heel veel. En het ja. zit ook nog in het onderwijs. He. Ja. Hebben we hebben ook nog praktijkles aan de ROC. Dus, nou ja. Vandaar dat ik alles weet van de Zara's <laughs> <laughs> wij, uh, wij praten straks uh, vast nog wel weer verder. Maar we gaan namelijk even aan de champagne. Het is de hoogste tijd voor goed champagne, idee we idee hebben idee. helemaal ja, niks gedronken deze uitzending, we staan al eindeloos droog, ja. dus dat kan ook, het loopt niet goed af als we zo doorgaan. We hebben Nicolaas Kleij uitgenodigd, hij is wijnschrijver, hij is dé man van de supermarkt Wijngids, hij is de uitvinder van het inmiddels ingeburgerde begrip omfietswijnen. Uh, we gaan praten over en proeven van bubbels, ik hoorde al een knal, maar het ja, was ja. niet dat de dop werd weggeschoten, want ja. laten we daar meteen mee beginnen Nicolaas, dat is absoluut verboden hè? Nou ja, verboden, er zijn natuurlijk veel ergere dingen. Maar het is is gewoon... Fysiek. Nee, maar ook dat maakt niet heel erg uit. Maar als het lekker uh, belletjes fijn is, is het natuurlijk zonde. Want meestal als het echt knalt, ja. spuit het ook alle kanten op... en ben je een kwart van de fles uh, kwijt. Ja, dat is ook doodzonde inderdaad. Maar laten we eerst even, want het is traditie, hè? Bubbels op oudjaarsavond, rond middernacht natuurlijk... om het nieuwe jaar te vieren, ja. maar ook de, de, de, de uren daarvoor. Dus nu al mogen wij aan de bubbels... Is dat nou wel een goede combinatie eigenlijk, even los van die huzarensalade, salade maar met die, met die oliebollen en appelflappen? Bij de oliebollen zeg ik altijd, drink Moscato, dat is Maar uit. dat is zoet, of niet? Fris zoet, weinig alcohol en de meeste mensen vinden zoet toch lekkerder... Een echte goede champagne. Ja, je gaat ook geen hele dure witte bourgogne bij de oliebollen schenken. En goed beschouwd is champagne een bourgogne met belletjes. Ja. Even grofweg vergeleken. Maar... Met dien verstande dat het uit een heel duur vierkante meter gebied komt. Namelijk de champagne. Ja. Maar dat is de is... enige wat champagne champagne maakt. Ja, en zelfs al, zoals we dit jaar hebben gezien, als je als shampoo fabrikant ineens denkt, hé, hey, we noemen het champagne shampoo, dan krijg je meteen een roedel advocaten van het champagnegebied aan je broek. Alles wat Met champagne succes. heet, dat is beschermd. Ja. Ja. Dus even hier een rondje aan tafel. Zijn wij allemaal bubbelliefhebbers, champagne-liefhebbers? Ja, Paul Pagel. Ja, je kunt mij ervoor wakker maken. Echt waar? Ja, Echt wakker Heerlijk maken. vind ik het. Shirley ook. En dan word ik op datzelfde moment wakker. <lacht> <lacht> dan gaan jullie zo samen een hele fles doen. Uh, Jonah, Ik kan met mij heel erg wisselen. We kan het af en toe ontzettend veel zin in hebben. En met heel veel plezier drinken. Maar kan ook af en toe hoeft het helemaal niet van mij, nee. Nee. Nicolaas? Ik ga het proeven en ik geef er eigenlijk helemaal niet zo om. Je geeft er niet nee, om? Nee hoor, al die bellen in mijn wijn... Hoeft helemaal nee, door. ik kan proeven dat sommige champagnes heel goed zijn, maar... ik denk altijd van, ja, als je het nou vergelijkt met een lekkere witte bourgogne... dan heb ik voor een fractie van de prijs iets wat ik eigenlijk heel veel lekkerder vind. Want laten we wel zijn, een fles champagne is 30, 40 euro minimaal, toch wel? Ja, als je, bedoel, je hebt nu vast wel een of andere discount, iets voor 20 piek, maar... Dat is dan in de zaak waar alle andere wijnen 1,99 kosten. Dus ja, het is heel duur altijd. We gaan in deze proeverij, die overigens blind is. Wat niet wil zeggen dat we de ogen van Nicolaas Klei hebben uitgestoken. maar dat wij even, ja. even de, de, de fles ja, geheim hebben houden. Daar gaan wij, gaan wij diverse bubbels proeven, maar niet alleen champagne. Um, waar draait het om? Want daar, daar moeten we het even over hebben: hè? Uh, de druif, de methode, de streek. Bubbel. Zoals elke wijn, het is een combinatie van druif. Uh, grond waar die groeit, klimaat enzovoort. Wat de Fransen makkelijk bij elkaar terwaar noemen. Ja. Dus eigenlijk uh, de hele karakter van de wijngaard. Ja. Van diep in de grond tot ver de lucht erboven. De champagne-streek is een heel kalkrijke heel Ja, een kalkrijke een behoorlijk noordelijk, veel zure. Ja. En dat betekent dat het moeilijk is. Maar als je het goed doet, krijgt het daardoor juist het mooie frisse. Ja. En het is ook weer een kwestie van... Uh, Doe je al het wat eigenlijk voor alle goede wijn geldt, veel ambachtelijk, veel intensief handwerk bij belletjes wijn ook, geef je het wat jaren de tijd om te rijpen. Want als het met de, de gisten in de fles voor die tweede gist zit te rijpen, gebeurt er ook iets heel ingewikkeld chemisch wat ik niet kan vertellen, maar het heeft te maken met de enzymen en die gistresten. En dat geeft de bijzondere smaak aan goede champagne. Juist. Maar dat maakt hem dus ook duur, want hij ligt dan een aantal jaren daar in de ja. kelder te niksen. Want, want een champagne heeft twee gistingen, twee processen van gistingen, ja. de tweede gisting noemen ze dat. En als het dat helemaal doorlopen heeft, dan, dan, dan, dan, dan kan die, dan kan die uh, op, op fles verder rijpen, hè? Ja, en je hebt dus ook uh, ik bedoel, uh, cava, de Spaanse belletjeswijn, en overal te wereld maken ze op, bijna overal de wereld, uh, op die manier uh, chique belletjes ja. wijn. En je kunt het hele proces ook simpel in een hele grote tank doen. Dan is het een stuk goedkoper, maar het wordt ook allemaal wat grofstoffelijker en ja. het smaakt simpeler, omdat het ook niet langer rijpt. Dus dan ja, heb je echt wit wijn met belletjes en niet meer dan dat. Nou, dan gaan we naar de eerste die je voor je neus hebt. Uh, u kunt thuis reageren op deze uitzending. Manjare.ntr.nl Ik weet niet wat u thuis natuurlijk in uw koelkast heeft liggen... of op het balkon heeft staan. Maar uh, u kunt... Ik ruik ondertussen ook wel een hele sterke pe penetrante geur... van huzarensalade. Staat hij onder een lamp of zo? Ruiken jullie het niet? Nou, nou, nou, ik nou, weet dit niet, even terzijde. Ja. Dat ruikt u thuis trouwens ook niet. Hoe ziet deze eruit? Hoe zijn de bubbels? Fijn, maar... Zeg het is, dat is, dat gaat voornamelijk om de neus en daarna de smaak. Oké, okay, hoe is de neus? En je kunt een beetje zeggen soms bij het uh, openmaken... hoe slechter gemaakt. En zeker die met de grote tankmethode... Uh, hebben de neiging om met een enorme knal te springen. Dus die moet je ook altijd in de buurt van de gootsteen uh, <lacht> openen. En heel vaak moet je ze daar ook meteen doorheen gieten. Dat is keihard, hè? Goed gemaakt uh, belletjeswijn heeft uh, de neiging ook wel... Uh, je vroeg het aan het begin om beschaafd te zijn bij het ontkurken. Ja, tenzij je er net bij bent komen aanfietsen, ja. maar... Wat, wat maar zeg dit je van? Nou, eigenlijk ligt het meer aan hoe je je glas hebt schoongemaakt... hoeveel belletjes je hebt, dan over de wijn, maar... Ja, neem even. Oh, die is voor ons. Nicolaas Klein neemt nu een slokje. Ja, ga jij dat maar en die pakt al meteen die spuugbak en gebruikt hem ook meteen. Dat... Nee, maar dat wil niet zeggen oh, van. Ik dacht meteen het dat dat gewoon dat... een beroepsafwijking. Uh... Je spuugt er altijd ja. wel, in principe. Ja, want in sommige gevallen moeten er nog een heleboel volgen en moet je toch een nuchter oordeel. Het smaakt als een eenvoudige Australische Witte Wijn met wat belletjes. Ik, uh, Beetje, ik, ik, ik kijk nu even naar de jury van dit programma. Maar de, <laughs> kunstmatig ja. fruitig, met wat belletjes. Ja, ja. Het is misschien, ja, Prosecco kan ook dat het kunstmatig fruitig hebben, maar het deed me even aan iets Australisch ja, denken. Het is, maar, uh, het is eigenlijk de meest bekende Prosecco van de, van de Albert Heijn, die je geproefd hebt. Die voor 5, 6 euro uh, over de toonbank gaat en die in zeer massaal wordt verkocht. Ik heb mij laten vertellen dat Prosecco een heel ander. Heel anders gemaakt wordt dan champagne. Dat, het, dat die bubbels eigenlijk gewoon ingespoten worden. Ja, met dat een heb soort... je ook nog. Met, met een soort uh, reuze fietspomp erin. <gül> maar je hebt ook ziekere Prosecco waar ze het echt op de champagne manier doen. Maar ja, dat betaal je er ook meteen voor. Ja, En deze is niet chic. Nee, hij is in al een eenvoud. Ja, je hebt uh, feestelijke belletjes wijn, ja. maar je hoorde ja, wat ik zei. Het is uh, vaag fruitig met, met belletjes. Nee, daar gaan we niet voor door. Dan gaan we meteen naar de nummer twee. Ik weet niet waar de nummer Maar twee ik heb is. laatst voor een andere proeverij Prosecco gekregen. Nou, daar was dit heilig bij hoor. Maar ja. heeft de rest hier eigenlijk al van geproefd? Ik heb geproefd, ja. En? Nee. Ja, ja, ja, ik heb het niet lekker. Ik proefde onmiddellijk dat het geen champagne was. Waar maar proef ben... jij dat aan? Kan je dat omschrijven? Ja. Nou, de afdronk. Het is. Uh... Ik vind het. Ja, het is minder fris, het is minder... Ja, champagne. ja het is ook meteen weg en ja. echt goede champagne. heb Je ook dat, dat geurtje van nootjes dat en toast. Uh, dat blijft nog heel lang. Ja. Hoe vind jij hem, Shirley? Ik vind hem erg oppelig. appelig. Appelig? Ja. ja. Nee, hè? Nee, je wordt... Uit. Gooi maar meteen weg, jongens. We gaan yes. door naar de volgende. <laughs> het uh, proefglas... Uh, Nicolas Kleij heeft trouwens zijn eigen proefglas meegenomen... Ja, niet dat ik jullie wantrouwde hoor, maar nee, om een beetje indruk iets, te maken. Het heeft wel iets ah. nuffigs dat iemand met zijn eigen glas aan komt zetten. Maar, ik ken iemand die komt met een heel... Koffertje met uh, proefglazen aanzetten. En dat doet ja, hij ook gewoon gelukken. als hij op visite komt bij ja, mensen. Ja, nou. Hij is niet al, al ja, een Hij heeft heel weinig heel weinig vrienden helemaal. en ook. Hij mag heel weinig op visite. Ben je nu de tweede al aan ja. het ruiken? En wat, wat, wat valt je op van deze? Nog niks, want ik zat er doorheen te praten. Oké, okay, neem eens even lekker een slok. ruiken eens ja, even oh, lekker. Mooi uit. We gaan naar de tweede bubbelwijn. U kunt ze allemaal terugvinden op onze website www.radiomandjaren.nl Daar staat wat u. Wat wij nu bespreken. Het is allemaal redelijk betaalbaar, hoor, wat wij vandaag bespreken. Dat, uh, u kunt het gewoon bij de grote zaken kopen. Dit is een stuk beter. Dit is een ja. stuk beter. Hier ja. word je wat vrolijker ja. van Ja, wat wat Voor mij is dit champagne. Jij ja, doet, of, of een creme de Bourgogne zou ook Dat nog kan. kunnen. Ja, een goede. Maar zijn, dus, ja. En Maar dan zit je in grofweg dezelfde druif in sommige gevallen Zo. een kilometer over de grens van het gebied. In ieder geval een gigantisch verschil met ervoor. Want dit nou, dit stemt wat vrolijker. Ja, het andere het kwam uit een grote chemische fabriek, om het lelijk te zeggen. Ik zeg uit mijn hoofd dat deze droog gemaakt. is. Hè? Het is een ja. Droge. Ja. Dat is ook ja. heel belangrijk, hè? Dat, het te weinig, dat er niet, dat dat niet zo'n irritant zoetje in Nee, er... en dat gebeurt toch vaak door het wordt veel zuur En dan blijft het een beetje plakken in je mond. Ja. En net zoals met alle andere wijn, als je meer zin hebt in een glas water... dan, uh, dan deugt het niet. Je moet denken, ha, fris, nog een slokje. Dit is een van jouw omfietswijnen. Kijk. <laughs> Wist je dat? Had je dat er... Nee, maar uh, om fietswijn ligt ook aan de prijs, maar ik vond het wel meteen lekker. Het is een uh, Kava van de HEMA. Uh, de Kava van de Hema. Het is de cava oh. van de Hema die voor 6-7 euro uh, over de toonbank gaat. Nou, ja. En hij staat zeer hoog genoteerd in ja, het. Uh, maar meestal is hij wat. Aardser, wat stoerder. Hij uh, maakt deze... extra chic vanavond. Ja, nou dan gaan we, gaan we snel door naar de nummer drie. Uh, we hebben de Prosecco ja. en de Kava gehad. Kava wordt ja, eigenlijk op de dezelfde manier toch? als champagne gemaakt. Alleen ja. het komt uit een andere. Vroeger eet het ook champagne de cava, Champagne uit de kelder. Maar ja, tot in uh, champagne zelf. Uh, zeggen oh. van hé. Hey, uh, de nummer 3 uh, gaat nu al in de fles en uh, dat is ook iets heel bijzonders. Ik zie in ieder geval een heldere bubbel, maar dat kan ook met de schoonheid van het glas te maken hebben. We heel gaan, veel schuim. We moeten het tempo ja. ook een beetje op gaan voeren. Dus nou. we zitten nu... Een hele schuimige wijn is dit. Ja, het lijkt wel een pilsje. <laughs> Ik ga even lekker door met die kava, die beviel me eigenlijk ja, dat heel goed. Lekker. Ja, dat was lekker. De neus. Hij heeft helemaal niet een grote neus, deze Nicolaas Klei. Hij zit eindeloos met zijn neus in de wijn. Maar ja, dat zegt mijn vrouw ook nee. altijd: dat ja, kleine neusje steunen. en dat je daar allemaal ja. mee proeft. Ik kijk ook niet als ik hem ontmoet of hij al wat gegroeid is, maar nee. dat gebeurt ook niet, nee. Er groeit van alles, maar nee. Ja, ja. hoe, hoe ja. vind ja. je? Behoorlijk muffig. muffig. Ik denk ja. dat dit net dit een verkeerd is... flesje is. Ja. Deze oh, maar kirk, deze, deze, deze, deze heeft gewoon kurk. Dus die, nou, die, die voeren we meteen af. Die telt niet mee. Ik, die kan je niet beoordelen. Als een fles kurk hebt, nee, kan die je niet beoordelen. Niet beoordelen want is niet. Ook echt. Even in de afdeling hele domme vragen door de eeuwen heen. Kan je ook misselijk worden als je een fles wijn met kurk drinkt eigenlijk? Omdat het toch een soort schimmel is die, er, die erop zit. Of is dat... Uh... Nee, als je misselijk wordt, is het denk ik omdat het hoe dan ook al slechte wijn was geweest. Maar ik heb het nooit eerder nee. van iemand uh, gehoord. Goed. Het is echt uh, dat, dat muffige, uh, schimmelige geurtje. Shirley? Voordat ik Paul leerde kennen, vond ja? ik een hele fles wijn met kurk op. En dat heb ik niet meer. Dat ik mag niet meer. Nee, ik kan het niet meer. Ik vind, nu heb ik een helaas. Je bent gewoon als sla, ben slagersdochter ben je wat verfijnder geworden. Helaas heb ik nu iets meer uh, smaak gekregen. Dus, nou, dat is toch uh, een, een positieve bijwerking ja, mijn, van dit huwelijk? Het referentiekader is wat groter geworden. We gaan meteen door naar de volgende. De voor, uh, overigens was dit een QV uh, een Napa Brut. Van het merk Mum. Mum maakt ook champagne. Ja. Maar die maakt ook in, in, in de Napa Valley ja. in Californië, is dat hè? Uh, maakt die uh, bubbelwijnen, van die Amerikaanse bubbelwijnen... die voor 15 euro ongeveer bij Gal en Gal verkocht worden. Maar deze had kurk, dus die kunnen we niet beoordelen. Dit is overigens best wel een lekkere bubbel. We gaan naar de bubbel 4, die wij vandaag uitserveren. Misschien we dat hij maken... daarom ook wel zo schuimde, omdat hij kurk had. Kan dat? Nou, deze schuimt ook heel erg, bijvoorbeeld. Maar wat minder dan die daarnet. Die had ja. echt een schuimkraag. Oké, okay, okay. nou, Dat vind ik dan weer interessant. Nou, maar dat ligt ook wel aan het glas. En er heeft nu een aantal keren wijn ingezeten. Ja. Dus dan is hij erop. Want het kan ook gewoon dat er nog een spoortje afwasmiddel in zit. Of het een beetje stoffig is, het glas. Ik heb wel eens gehoord dat als je champagne drinkt de hele dag door. En je hele leven lang. Dat je huid dan heel erg mooi blijft. Heb jij hier wel eens van gehoord? Het is haar geheim. Dat ga, dat ga ik proberen. <laughs> weer. Dat gaan we proberen. Is dit een bekend verhaal? Of is dit uh, iets wat ik vooral zelf wil graag? Het gaan. is goed voor, tegen en bij alles. En ik heb een heel mooi boekje Genees jezelf met wijn. En er staat overal twee glaasjes van dit bij die ziekte. Een glas per dag van die ziekte. En er staat bij griep een fles champagne. <laughs> je dat je doen we met niet helpen. meer per glas. Maar ook daar even... is het goed voor. Het is, wel, het is wel bekend dat te zeggen van... Uh, bij champagne wordt iedere vrouw mooier. Ja, En anders denkt ze wel dat ze mooier wordt. En dan nou ja, is het ook al, dat is ook al een stap goed, vooruit. Goed. Hoe, hoe, hoe is dit, jongens? Hoe is de neus hiervan? Wat ruiken we? Jij zei knetterdroog, maar ik vind deze inderdaad knetterdroog. Knetterdroog, zegt Shirley. Paul. Hey, deze vind ik erg droog. Ja, dat begrijp ja, ik. Ja. Lekker of niet lekker? Ja, ik vind hem wel lekker. Ja, kan je het eigenlijk niet doen. Ik weet het heb. Die, die sinds we en... de kava van de Hema het lekkerst vonden. Ja, dat is wel heel te erg. Oh, oh. We hebben hier een heel apart... Uh... Toch even het oordeel van, van de voorzitter van de jury. Deze doet me meer aan kava denken dan de kava ja. van de Hema. Maar dan een stuk simpeler. Een simpele oh, nee. kava. Het is oké, okay, het is heel droog, <laughs> maar... Uh... Weinig geur, weinig smaak. Jullie uh, hoeven vanaf nu alleen nog maar naar de Hema. Eenvoudig uh, witte wijn met belletjes weer. Maar beter dan de Prosecco, want die was zo kunstmatig. Ja, nou, dit is een wijn die onder andere bij Therese en Jonny Boer wordt uh, geserveerd. Dit is de Blancette de Limon van Toté Clochet. Dat is een bekroonde blanket. Ik vind hem dus lekker. Ja, gelukkig maar. Hè? Dat zei ik al. En dat ben blij dat ik dat heb gezegd. Hij gaat, ik geloof dat hij voor 11 euro ongeveer, 11, 12 euro import komt. Had jij hem als blanket uh, herkend? Want nee. de blanket, nee. uh, Limou zegt, claimt eigenlijk de eerste ja. champagne gemaakt te hebben. Ja. Ja. Nee, ik vond het erg simpel met een klein bittertje ja, achterin. En ik, ik werd er niet okay. heel blij van. Nee. Nee. Nou, hup, dan gaan nee. we ook door naar heel de verdrietig, volgende. Maar... Ik gooi hem niet weg. Nee, okay. precies. <lacht> dat is ook <lacht> fijn. En dan krijgen we uiteindelijk nu het laatste glas. Wordt nu geserveerd door mijn charmante collega Francine Knoringa die dat ook heel goed doet. Um, ah, nee. Kijk, nu gaan we even kijken wat... Nicolaas Klei, de man dat van Dat de... weg, anders kan mijn neus er niet in. De supermarkt-wijngidsman hiervan zegt... ik moet zeggen dat je wel heel slecht gescoord hebt tot nu toe... als we het in punten zouden doen. Niet zozeer in de inhoud van je verhaal, maar... Die met maar... kurk had er goed. Ja. Ja. En de prosecco, een beetje, tenminste ik uh, aarzelde... Nou, vertel het eens. Wat ruik je? Eh, ik ruik champagne. Ja, toch wel, champagne. wel dat toast Nootjesachtige ja, geurtje. Gaat toch de, de, de mondhoeken gaan allemaal omhoog hier ja, aan tafel. Dat is iets positiefs. Jona kijkt nog een beetje ja, strak. Ja, jullie weten zeker dat dit champagne is. Ja. En ik ga jullie uit jullie lijden bevrijden. Ja, wat ja. zeg nog even iets over in Nicolas? Is het keurige een champagne, ja. Keurige champagne. Mooi droog, mooi ja. fruit niet droog, wat je beleefd is voor heel zuur, maar goed droog, lekker fris. Ah, nou, het klopt. Dit is een Larmandier Bernier, een bruut die voor 40 euro over de toonbank gaat. Maar en, dan heb je uh, die, ook wat. Dan, dan heb je, heb je ook wat. Biodynamisch uh, handgemaakte champagne door uh, hele lieve mensen. Dit is een van de goed bekritiseerde champagnes van de afgelopen jaren, hè? Ja, altijd weer heerlijk. En het is een club van behoorlijk jonge mensen die elkaar allemaal kennen. en. met heel veel liefde en respect voor de natuur. Maar niet alleen respect voor de natuur, ook respect voor de klant. in de zin van. als je biologisch bent, dan moet je ook wel zorgen ja. dat het heel erg lekker wordt. Nou, wij gaan die bubbels verder nu doordrinken. en ondertussen luisteren we naar het verslag van Chris Baaaien. maar hij kookt altijd bij de mensen thuis. En deze week doet hij dat bij Paulien Cornelissen. cabaretier en schrijfster van de bestseller. Taal is zeg maar echt mijn ding, waarvan inmiddels meer dan. 300.000 exemplaren zijn verkocht. Voor Chris maakte ze een typisch Oostenrijks gerecht, kneudel, dat zij zelf omschrijft als deeg met iets erin dat in het water wordt gegooid. Er is geen tijd te verliezen, we gaan onmiddellijk aan de slag met het maken van een kneudel en niet zomaar een kneudel, maar een Oostenrijkse. Waarom een Oostenrijkse? Kijk, even het vuur aan. Mijn oma, die, uh, die was Oostenrijks. En uh, die is hier in de jaren dertig komen wonen als dienstmeisje. Ze is hier naar Nederland gekomen, omdat Oostenrijk nog veel meer in de crisis zat dan Nederland. Dus zij werd hier dienstmeisje en toen heeft ze mijn opa leren kennen. Um, met als gevolg dat ik dus kwart Oostenrijks ben. En, uh, en het recept van mijn oma, de kneudels heb. Wat hebben we allemaal nodig voor de knudel? Um, we hebben nodig gekookte aardappelen, uh, bloem en ei voor de buitenkant van de kneudel. Uh, dan hebben we nodig voor de binnenkant uh, bratenworst of, of saucijs, koop ik vaak. Um, en uh, nootmuskaat, karwijzaad, peterselie, knoflook. En dan maak ik er vaak nog een saus bij om een beetje in die uh, ja, Oostenrijkse sfeer te blijven met paprika en tomaat en ui. Maar ik zeg er wel even bij, ik bedenk het allemaal zelf hoor. Maar het is toch Oostenrijks, maar ik bedenk het zelf. Ja, hoeveel kreudels wil je eigenlijk? Ja, voor zoveel we een worst hebben. Oké. Okay. Hoe is dat heel veel? Ja, je kan er altijd nog wat anders van maken, toch? Dat is ook Oostenrijk, Chris. Mijn tante Poldi. ik heb dus nog een tante in Oostenrijk. Tante Poldy, die is, uh, weet ik veel, 120 of zo. En dat is een heel verbeten, oud, tanig vrouwtje. En die heeft een heel groot, grote vrieskist. En die zit vol met kneudels. En als je daar komt, dan moet je meteen gaan eten. Want ze vindt iedereen uit Nederland altijd te dun. Maar hoe is de, de, de hele Oostenrijkse eetcultuur? Verschilt die heel erg van de Nederlandse? Ja, ja want je moet gewoon heel veel, je moet heel veel eten. En dat is ook... Het is gezelligheid, en als je niet mee eet, dan, dan, dan verpest je de sfeer. En dan gaat iedereen heel geslagen, rondachtig doen. Want ze zijn ook heel goed in schuldgevoel aanpraten, Oostenrijkers. Ik weet niet of het nou serieus is of niet. Maar ik begreep ook dat je met het idee speelt om een boek over kneudels te maken. Nou ja, ik weet ook niet of dat serieus is of niet. Maar um, ik heb wel af en toe dat ik in bed lig ik dan, uh, als het waar, ja, aan niemand dus... maar in gedachten te vertellen over kneudels. En dan, word ik daar, dan kan ik daar eigenlijk niet meer over ophouden. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik er misschien maar iets mee doen... Want het grappige aan kneudels is dat het eigenlijk een heel... Uh, het is een heel groot iets, hè. De kneudel is... Je hebt, je hebt, in Oostenrijk heb je kneudels. Maar als je meer naar het Oosten gaat... In Rusland heb je ook kneudelachtige dingen. Dus ik bedoel deeg met iets erin wat in het water is gegooid. En als je dat doortrekt nog meer naar het Oosten. In China heb je het. In Japan heb je het. En ik denk dus dat dat... Want ik kan me niet voorstellen dat allemaal volken... Los van elkaar op die gedachten zijn gekomen. Dus ik denk dat je een soort zijderoute zou je ook een soort kneudelroute zou je kunnen maken. En dat je dan op allemaal plekken komt. En dat je dan op elke plek de lokale kneudel... En dat zou ik, dat zou ik dus heel leuk vinden. Dat ik, eh, of een boek, of dat ik als een soort Michael Palin van de kneudel... zo overal kneudels ga eten. En dan, en dan kijken wat ze erin stoppen. Ik verdeel het deeg nu onder. Je ziet dat ik het bijna niet gekneed heb. Hè? Dus het ja. is wel net een homogene massa geworden. En dan maak ik er um, bolletjes van. Er zit tussen een pingpong en een honkbal in. Het is een, een soort golfbal. Een golfbal, ja. Moet je even voorzichtig voelen. Voel eens? Voorzichtig. Oh ja, heel, het is heel uh, uh, zacht. Het is een lijf, hè? Voel eens? Ja. <laughs> ja. <laughs> Alsof je op iemands wang drukt. Ja. Wat gaan we nu doen? We gooien de kneudels erin en dan zakken ze eerst naar de bodem. De buitenkant van de kneudel wordt gaar en daardoor gaan ze omhoog. En dat is een magisch moment, en dan mag je ze eruit scheppen. Mooi, <tog> jongens. Ze komen er wel omhoog. Zou het te zwaar kunnen zijn? Ja. Nee. Ja, ja, ja, daar komt er eentje maar. Kijk, kijk, ja, ja, ja, kijk, allemaal. kijk. Nou, je, nou, je ziet dat de... dus die ja, eerst de... toch grote ballen, grote golfballen, nu toch schier gerichtloos aan de oppervlakte drijven. En die ga je één voor één op het bord gooien. Drie hebben we nu besloten per persoon. Ja. Maar eigenlijk, jij wat groter bent dan ik. Krijg ik de grote kneudels. Ja. Nou, ja. Ik denk dat Tante Poldi hier trots op je kan zijn. <lacht> nou, ik denk dat Tante Poldi hier wel iets over zou weten te klagen te hebben hoor. Wanneer maar... kunnen we het grote knuidelboek verwachten? <lacht> ja, weet ik niet. Ik ben nu alleen maar aan het optreden, dus nu kan het niet. De kneudel van Pauline Cornelissen. Ondertussen krijgen wij bij Manjari mail binnen... van mensen die goede of slechte herinneringen hebben aan de Huzarensalade. salade Dit is Maarten en hij schrijft ons... Ja, Huzarensalade!" salade uitroepteken. Het gerecht bij uitstek wat je graag van je moeder eet als zoon zijnde. Volgens mij maakten ze het van het vlees waar ze de soepbouillon van maakten. Of ze maakten daar ja. soms ook kroketten van. En dat stond dan de hele nacht te trekken. Verder aardappelstukjes appel, gekookt eitje, tomaat, zilveruitjes, augurkwaaiers mayonaise. En op de luxe versie dan ook gevulde eieren. Gevuld met eigeel en mayonaise met moster. Classic. En dan hebben we ook een hele leuke reactie van mensen die, van, van een dame die schrijft ons, ik wil graag reageren op de Huzare salade Ik heb samen met mijn moeder in café-restaurant De Engel in wijk bij Duurstede ja, gewerkt. Dat ken jij natuurlijk, ja, zeker, Paul. Absoluut. Want jij had ook een zaak in wijk bij Duurstede. Ja. Uh, in de jaren zestig en zeventig heb ik misschien wel duizenden Huzare salades daar klaargemaakt. Het was namelijk ik een voorgerecht op bruiloft en partijen met Pinksteren, met het bloesemweekend stonden de schalen met de substantie klaar in de kelder. Het recept was nog van de oude kokin. Nou, dan krijgen we het hele recept, maar dat, heel cruciaal daarin is soepvlees. Ja. Soepvlees, wat zij gebruikt. Dat is het ook eigenlijk. Heel goed, ja. ja. ja. Dishes. Ik maak het nog steeds. Precies zo. En in wijk bij Duurstede kun je het in de Peperstraat bij Koffiehuis de Marzeik nog zo'n onvervalste huzarensalade salade bestellen naar het oude recept van de Engel, schrijft Ineke. Nou, hartstikke leuk. Ik weet zeker dat Paul en Shirley Vagel in de auto stappen en daar hun huzarensalade salade gaan eten. Absoluut. Ja, dat is leuk, hè? Ja. He? ja. Nou, en dan is er ook nog een dame, die schrijft Margreet van der Valk, dat ze sinds haar kinderjaren, en ze is 54 jaar oud, het een oudejaars tractatie vindt. En mijn mijn moeder maakt het altijd zelf. En nu doet zij het zelf. En alleen maar met biologische producten. En ze vindt ook dat daar Ik meer denk mee dat mijn moeder het hebben. nooit heeft gemaakt. Mijn moeder maakte alles. Maar volgens mij ik heb ik heel, heel lang nagedacht. Mijn moeder heeft nooit huzarensalade gemaakt. Nee. En je praat daar al. Je zegt dat alsof je bij Freud op de bank moet hierover. Ja, dat bijna ja. wel nu. Ja, deze <lacht> ja, wel, Freud. dat ik vandaag de hele dag tussen de <lacht> heb <heeft> gezeten. Ah. <lacht> het is duidelijk een gemis geweest in je jeugd. Je hebt het helemaal goed kunnen maken. Je hebt hier drie fantastische borden op tafel. Staan met uw zagensalade. Ja, dat kan de luisteraar natuurlijk nooit zien. Het is erg mooi om te zien dat er gewoon drie hele verschillende borden op tafel ja, staan. Ze zeker. zijn qua kleur heel anders. Ik heb de opmaak helemaal hetzelfde gedaan. Dus daar kan het niet aan liggen. Want maar je hebt dus... uit drie verschillende kookboeken... heb je huzarensalade ja. gemaakt. Welke drie kookboeken heb je gebruikt? Ik heb dus gebruikt? de klassieke, dat is ook wat me ooit op het idee bracht... om dat voor vanavond te gaan doen. Het komt uit het boek van Kees Holtkamp. Want vroeger was het een gerecht wat bij de banketbakker gemaakt werd. En gelukkig staat dus ook in het boek... de banketbakker staat de huzarensalade opgenomen. Ik heb heel lang gezocht... Naar andere boeken waarin het recept van Husaren Salade. Omdat terug iedereen denkt wat. van, nou dat doet iedereen wel met een blokje aardappel. En maar dat uh... is nog helemaal niet makkelijk te vinden in andere boeken. Nee. Ik heb er eentje gevonden, die komt uit uh, het boekje van Het Gerecht. Een hele mooie serie boekjes gemaakt door Tony Leduc in België. De basis, ja. uh, het product en het gerecht. En daar stond de huzarensalade Salade in. Die ziet er ook, vind ik, van alle drie het mooiste uit. komt ook misschien omdat daar de mayonaise nog aan ontbreekt. Want die gaan we zo meteen op de laatste salade uh, maken. erop uh, leggen. Maar daar, zijn de, daar is de beschrijving over het al den te maken van de groenten het beste. Want dat is een essentieel onderdeel Beet van de, garen, de salade. Beetgare groenten, niet oh. kapot koken. Precies, dus nee. al heel snel heb je gewoon uit elkaar vallende aardappelen of uit elkaar vallende uh, tomaten, raapjes zitten hierin. Dus daar moet je gewoon, je moet en de wortel, dus dan moet ja. je echt beetgaar maken. Nou, nou ik als, als een beetje junkachtige culi friek, denk dan, hij ziet er wel heel gezondheid. We gaan hem zo proeven, dan kan je, mag je het nog een keer uh, zeggen. Ik vond het leuk dat daar raapjes in zaten bijvoorbeeld. Dat ja. maakt het anders dan de andere. Het derde recept komt uit heel ja, grappig, vond ik zelf. Het boek De Zilveren Lepel. Oftewel het Italiaanse oh, basiskookboek. Daar vond ik hem ook in terug. Het bijzondere daarin is dat er bietjes in zitten. Kijk, er zijn een paar standaard dingen die in een huzarensalade salade moeten. Aardappel en ei. En mayonaise. Dat ja. moet er echt in. Augurk ja. eigenlijk ook. Maar verder kan je natuurlijk alles, alle kanten je variëren wat je wil. En is een huzarensalade salade hetzelfde als een Russische of salade Rus of een, ja, een Russische als, als salade? Ja, een Russische salade, maar een Russisch ei is weer wat anders. Dat bestaat weer echt weer veel meer uit ei. Maar een, uh, en mayonaise een, uh, ook weer. En, ja, ook met mayonaise. Ja. Ja, en ja. Het, ja het is. Er uh, uh, zijn we natuurlijk. Uh, uh, wordt er naar de oorsprong van gerechten altijd door heel veel mensen gezocht. Van waarom heet het dan een huzare-salade? Nou, het gaat toch wel het verhaal dat, dat, dat, dat, de, dat de Russen daar zwaarder eten. He, in de koude landen wordt het meestal vetter en zwaarder gegeten. En, een, en ook wel een beetje stevig kost. En dat is een huzare-salade op zich wel. Als je hem goed maakt. Met heel veel mayonaise en aardappels en vlees en eieren. En dan, en dan kan je er weer en goed tegenaan. En daarom doen we dat natuurlijk ook op oudjaarsavond. Dan kan ja, je zo die hele, dan nacht, kan je de hele nacht, nacht mee door. Ja, minstens. Het is uh, Hoog, hoog, hoogste tijd voor de Voor de voor mayonaise truc. Het recept van de mayonaise, wat erin gaat, staat op internet. En echt op het site van Mandjaren staat ja. het. Volg echt die aanwijzingen op. Het is een heel ei. Dan vul je het aan tot 100cc uh, met azijn. Ik vond dat net iets te veel, dus ik heb iets minder gedaan zelf. En dan doe je er 300cc uh, olie bij. Geen olijfolie, gewoon zonnebloemenolie. Geen dan doe ik er, heb ik een beetje peperzout en een beetje mosterd erin gedaan. Maar dat is niet het originele recept? Wat je nu... Dat is wel het originele dat is wel recept. Het originele. En een Hollandse mayonaise, wat over de Uzare salade moet wordt niet met olijfolie. Er zit geen olijfolie in. Goed. En jij loopt daar nu naartoe. Je hebt dat al, al die ingrediënten zitten al in zo'n zo mengbeker. Je zet daar nu die staafmixer op en dan schijn je binnen 30 seconden... Ik vind het een wonder als dit lukt. Het is ook ja, een wonder. Ziek, het is, een het is wonder, ook een wonder. Toch? wonder ja. En waarom zouden we het nou gedaan. nog anders doen als je het zo kunt doen, eigenlijk? Hè? Nou, en wordt hier dus hè? live in Manjarie? Mayonaise gemaakt. Ja. Ongelooflijk. Ja. Nou, het is af. Drie het is seconden. Ongelooflijk wat we hier meemaken mensen thuis. Is het leuk of niet? Dit is heel erg leuk. Hij ziet er ook goed uit. Ja, Tuurlijk, ja, dat is leuk. Nee, je kan natuurlijk. er nu knoflook. Je kan alles erin doen. Ja. Meer of minder mosterd, meer of meer. Dit is gewoon mayonaise. Dan kunnen we, laten nu we gezien het aan hebben. de, aan de hoge meester zelf laten ja. ah. Kijk, die, die ah. heeft Paul en Shirley Vagel. Ja, jullie moeten ja, proeven Paul, natuurlijk. Ja, nee, dat is ja, goed, ik jou hoor. Ja, nou, meer Paul dan Shirley. Ja. Maar Shirley maar ik wil is een Mag ik nog iets over die huzarensladen zeggen? Ja, graag. Zet? Nou, Ik zit er ook in het onderwijs en na zes weken is de eerste toestel het huzarensladen voor de leerlingen. En dan heb je twaalf leerlingen en dan heb je één recept: twaalf verschillende huzarensladers. Want het wordt natuurlijk heel erg onderschat hoeveel techniek er in een zaaistade zit. Je moet uh, bruinwaas kunnen snijden, dus kleine blokjes kunnen snijden. Je moet. Uh, kan met meer zout, kan Vlees moet je kunnen maken. Je moet uh, in principe ook nog tomaten kunnen pellen. Dat is ja. ook een techniek. Je moet mayonaise kunnen maken. Je moet een kunnen maken. Want afhankelijk, je adels maak je eerst aan met vinaigrette en soort dressing. Ja. Dus het is, je moet eieren kunnen koken. Zonder, Paul, ik wil echt rauwe. nog binnen ja. deze uitzending, die nog okay. maar anderhalve minuut okay. duurt, horen of die mayonaise in orde is. Ja. Jona, ik vind het fantastisch dat je dit gemaakt hebt. Ik, ik, ik ben hier heel blij mee. Ik heb ook gewoon Heerlijk. honger. Is die goed? Mag ik niks aan? Waarom Heerlijk zou je, je het nog manieren. anders doen, Paul? En je kan ja, er dus zelf wel, ja, meer of minder aan zijn. Ja. Dat is toch zo? Ja. Ja. Ik bedoel, waarom zou je het anders doen? Ja. En als en het, als is het is zo krachtig prachtig om te zien. Het is heel ja. mooi, want je trekt zo. Het is een wonder. En Het is een wonder. Nou, maak ik echt. Welk is de beste? Even heel kort. Uh, ik vind die van de zilveren lepel heel erg leuk... omdat daar die bietjes in zitten. heeft heel veel aan? smaak. Maar die van Kees Holtkamp, daar zit vlees in. Ja, en ik vind op oudejaarsavond, die moet de hele nacht door. Ja. Ik ben net als Shirley. Ik ben weliswaar geen slagersdochter. Maar ik vind wel dat er een stukje vlees in mag, hoor. Ja. dus. dus ze ziet er ook uit als jeugdsentiment. Hè? Die ziet er, er het meest ja. uit als jeugdsentiment. Ja. Ja. Ja. Er zit weliswaar niet een paprika klok op... Zoals ja, die de moeder je van Nicolaas Kleidee. Dus. Maar die kan je er altijd weer zelf thuis bij ja. snijden. Ja. En dan komt het toch met nog Met de op. wijzers op vijf voor twaalf. Met, met de ja. op het. Heel erg leuk dat jullie hier vandaag wilden zijn bij ons. Uh, ja, tot een volgende keer... Uh, ik, ik ga jullie allemaal wel weer aan deze tafel ontmoeten. Volgende keer hebben we trouwens Manfred Meuwig. En uh, die, gaat, uh, die, ja, die gaat dan met ons koken en praten. En Chris Baeima, die gaat dan op dieet. Dat was ook hoog nodig. En die gaat ons vertellen hoe dat gaat. En dat vindt allemaal plaats op 28 januari. Uh, zometeen uh, twee dingen met Margreet Rijntjes. En zij gaat praten met de heer op Brinkman en Ahmed Markoes. En dat gaat dan over criminaliteit. Nou ja, in ieder geval hele andere onderwerpen dan wij vandaag hebben gedaan. Proost. Proost. Proost. Proost. Oh oh, Gerso is puur Grieks drama, zegt regisseur David Gijzen. In TV legt hij uit hoe dat zit. Kunstenaar Gini Vos versiert gebouwen en ruimtes met licht. En Seth Gaikema zit 50 jaar in het vak. Om dat te vieren gaat hij opnieuw de theaters in. In TV zondag om, let op, 5 over 6 op Nederland 2.